11 uur, het LOS Journaal, door Rold Megens. Een transportwagen is op de A2 in Limburg, een cassette met geld verloren. Volgens de politie ging de deur van de transportwagen opeens open. Verslaggever Rudy Bouma van Nieuwsuur reed toevallig voorbij toen dat net gebeurd was.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 De bouw heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een goede omzet gedraaid. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met zo'n 6%. Dat komt volgens het CBS vooral door de zachte winter. Ik noem hier redacteur André Meijnema. Het goede nieuws is dat de bouw in de winter en begin dit voorjaar lekker door kon bouwen. En voor wie veel op de weg zit, heeft het al lang gemerkt. Er wordt ook flink aan de weg gewerkt voor extra rijstroken, tunnels en invoegstroken. Aan de andere kant zeggen de bouwbedrijven dat het nog steeds beroerd gaat in de kantorenbouw en de woningmarkt. Vooral de kleinere bouwondernemers hebben het moeilijk. En dat merken ook de architecten. Hun omzet liep begin dit jaar met 10% terug. En welke kant het opgaat met de bouw is volgens het CBS onduidelijk. De Arabische Lente heeft in Nederland geen invloed gehad op het aantal asielzoekers. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar kwamen er de eerste vier maanden van dit jaar zelfs minder asielzoekers uit Arabische landen, meldt het CBS. Het waren er 150, van wie de helft uit Libië. In andere Europese landen nam het aantal asielzoekers wel toe. Italië kreeg veel mensen uit Tunesië, Duitsland uit Tunesië en Libië... en Groot-Brittannië kreeg vooral asielverzoeken van Libiërs. De KNVB wil dat de internationale transferperiode wordt bekort. De directeur betaald voetbal van Oostveen wil daarover een voorstel doen... op het congres van de Europese voetbalbond UEFA volgende maand op Cyprus. Van Oostveen vindt dat de huidige lange transferperiode... zowel in de zomer als in de winter tot competitievervalsing leidt... omdat spelers nog van club kunnen wisselen... terwijl de competitie al is begonnen. De KNVB zou graag zien dat de transferperiode eind juli afloopt... in plaats van eind augustus en mogelijk twee weken eerder begint. De KNVB gaat andere bonden polsen of ze daarmee eens zijn. Het weer wisselen bewolkt en buien. De meeste buien trekken over het noorden van het land. Het zuiden maakt nog wat kans op zon... Er staat een stevige westenwind. Het wordt vandaag 17 graden. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Zomereditie. met Felix Meuders. Goedemorgen. Als u denkt van wie zoeken ook die stem? Nou, dan ben ik terug van vakantie en blij u weer aan te treffen dit uur. Vandaag, veiligheid in het verkeer. Dat staat altijd hoog op de agenda. Nu weer met de snelwegschutter en een bijna verdubbeling van scooterongevallen... en bankbiljetten op de A2 in Limburg. Maar hoe zat dat in een ver verleden? ZI berichtte daarover toen Radio 1 nog Hilversum 1 heette. En verder, Hollands meesterwerk in een nieuwe jas. De nachtwacht als pop -art. En wel eens van pop-up stores gehoord? Reclamespecialist Charles Borremans wel. Hij komt straks vertellen wat er in lege winkelpanden zoal oppopt. En wilt u ook pop op beeld? De gids.fm. Zomereditie. De burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, moet zich morgen in de gemeenteraad verantwoorden. Dit voor zijn missers in de zaak van het homo-stel dat vorig jaar werd weggepest uit Leidsche Leefbaar Utrecht vindt dat de burgemeester daar niet zomaar mee mag wegkomen. Goedemorgen, Vincent Olmborg, fractievoorzitter van deze partij. Goedemorgen. Wat stelt u dan voor? Nou, ik... Als je deze hele zaak bekijkt en je ziet dit in het licht... van wat er in het verleden aan incidenten heeft plaatsgevonden... dan moet ik zeggen dat de maat voor mij zo langzamerhand wel vol is. En als de maat vol is, dan betekent dat dat? Dan denk ik dat het heel verstandig zou zijn... als uh, de burgemeester uh, consequenties zou trekken... uit de uh, ja, buitengewoon knullige aanpak van deze hele zaak. En gaat u hem en, aansporen om op te stappen dan, of niet? Ik zeg, gaat u hem aansporen om dan het bijltje er beneden te leggen? Zeker dat voorstel doen. <lacht> morgen. Op, op welke manier? Uh, nou, de, de, kijk, we gaan morgen een debat in de commissie voeren. Dus ik heb een aantal vragen. Ik heb een aantal opmerkingen waar ik zijn reacties op wil horen. Uh, maar als ik het hele zaakje overkijk, dan denk ik van ja, er zijn zoveel fouten gemaakt. En er zijn ook gewoon op een bepaald punt uh, wetten overtreden uh, door hemzelf of in ieder geval onder zijn verantwoordelijkheid. En ik vind dat buitengewoon ernstig voor een burgemeester. Ja, maar nogmaals. U gaat hem aansporen om op te stappen en als hij dat niet doet? Uh, ja, uiteindelijk. Ik heb, een, uh, ik heb een fractie met één zetel. Dus, uh, en het is de raad die beslist wat er met een burgemeester gebeurt. En uh, dan hangt het met name af natuurlijk van het feit of een raadsmeerderheid tot diezelfde conclusie komt. En uh, dat weet ik niet of dat gaat gebeuren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet verwacht. Maar ja, je weet maar nooit. Nou, je kunt natuurlijk wel een motie indienen. Hè? Uh, ja, maar als je in je eentje een motie gaat indienen waarvan je van tevoren weet dat je de enige bent die het steunt... ...dan doe je het uitsluitend voor de bühne. Dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, je moet wel, uh, uh, het moet wel echt bijdragen aan de besluiting waar je ook een meerderheid uh, voor zou kunnen krijgen. Nou, de VVD heeft ook al uh, forse uitspraken gedaan in dit kader. Uh, dat klopt, maar ik... Ik verwacht ook van andere partijen wel het een en ander, bijvoorbeeld GroenLinks en D66, die zich altijd buitengewoon hebben ingespannen voor een zorgvuldig omgaan met cameratoezicht. Ja, ik neem toch aan dat die ook ernstig tellen aan het feit dat er twee maanden lang heimelijk een camera heeft gehangen, terwijl dat volgens de wet op die manier helemaal niet mag. En dat is onder andere gebeurd. Dat is een van de missers die te gemaakt heeft. Wat nog dat meer? Dat vind, vind ik een hele belangrijke misser. Er is op een gegeven moment de camera opgehangen in het kader van politietoezicht. Dat mag op basis van de politie weg. Korte periode. Maar de burgemeester geeft in zijn brief aan. Vervolgens heeft hij twee maanden heimelijk gehangen in het kader van toezicht. En volgens de gemeentewet moest je dat gewoon aankondigen. En er moeten bordjes bij mensen hier hangt de camera. Want die is bedoeld voor preventie. En eh, ja, dat is dus niet gebeurd blijkbaar. Ik heb dat nog niet officieel, maar als er staat, hij heeft een heimelijk gehangen... neem ik niet aan dat er bordjes bijgehangen hebben van mensen die hangt de camera. Dat is gewoon in strijd met de wet. En dan, bewijs, dan zijn de beelden dus niet stom. te gebruiken als bewijsmateriaal? Het is stom, want je kunt het niet als bewijsmateriaal gebruiken. Want elke eerste eerstejaarsrechtenstudent kan bij een rechter aanvoeren... dit is onrechtmatig verkregen bewijs, dus je hebt er niks aan. En dan maak je natuurlijk de frustratie bij de slachtoffers alleen maar groter. Nog meer missers? Uh, nou, het informeren van de Raad. Vorig jaar juni uh, heeft de burgemeester met een uh, vlammend betoog... Oh, we doen er alles aan en het is en we doen echt wat we kunnen. Nou, nu blijkt uit de zijn brief... ja, we hebben het eigenlijk niet erg serieus genomen in het begin. Nou, dat vind ik gewoon strijden. Dat vind ik het onjuiste informeren van de Raad. Nou, dus politiek is dat. Uh, Daar hoeft niemand uit te leggen. Daar kom je over het algemeen niet zo ver mee in de politiek. Is er een kans dat hij morgen opstapt, denkt u? Uh, nee, nee. Zal het A zal hij dat niet uit zichzelf doen en B verwacht ik ook niet dat de raadsmeerderheid eh, daarvoor zal zijn. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is, eh, vervolgens daarop, is dat er, eh, dat er in ieder geval een hele hoop moet veranderen. want uh, we hebben meer van dit soort gevallen in de tussentijd gehad. Niet alleen met homo's, maar ook met anderen. Want op zich vind ik het feit dat homo's weggepest worden is verschrikkelijk. Maar het is, iedereen die weggepest wordt is verschrikkelijk. Laten we eerlijk zijn, je moet gewoon normaal veilig in je buurt kunnen wonen. En dit is niet de eerste keer. En ik vrees dat het ook niet de laatste keer in deze stad zal zijn. Dus we moeten daar echt een goed beleid op krijgen. En uh, als een meerderheid van de raad vertrouwt dat de burgemeester dit nog voor elkaar krijgt... nou dan zal hij nog heel wat goede dingen moeten laten zien... want tot nog toe hebben we daar weinig van gemerkt. Mark Dijk van de VVD zegt dat hij inmiddels min of meer... een wandelende schietschijf is geworden, Wolfsen. Is dat zo? Uh, nou, bij een bepaald deel van de media zie je wel... zodra er wat gebeurt ongeacht of het nou wel het direct betreft, dat hij het meteen op zijn bord krijgt. Dat is misschien niet altijd eerlijk, maar ja, het is natuurlijk wel het gevolg van ze functioneren. Het is niet echt een stadspromotie in en in die zin vind ik het schadelijk voor de stad. Ik vind het prachtig als Utrecht uh, de headlines van het nieuws haalt, maar dan wel graag met iets wat positief is en niet met iets wat negatief is. En dat gebeurt eigenlijk uh, met enige regelmaat de afgelopen periode. En uh, ja, daar moet een hend aan komen, want het is gewoon schadelijk voor de stad. En je merkt ook dat de burgers daar ongelooflijk van balen. Dus morgenavond die gemeenteraadsvergadering, dat wordt spannend, veel gescheurd. Maar uiteindelijk missen al de treffers een doel. Treffers die een uh, doel missen, dus dat kan niet geloof ik. Nee, dan uh, ik hoop het mee. niet. Ja. Maar ja, ik, ben, ik loop al een tijdje mee in de, politiek, in de gemeentepolitiek. Dus ik weet wel ongeveer hoe de hazen lopen. Maar ja, je weet het maar nooit. En je merkt toch bij een aantal partijen dat de irritatie wel enorm begint op te lopen. Dus het zal natuurlijk ook erg afhangen van ja, de opstelling van een burgemeester in zo'n debat. He, hoe komt hij eruit? Eh, hoe, hoe stelt hij zich in dat debat op? En dat is ook heel erg bepalend voor het gevoel wat raadsleden daarbij krijgen. En of ze op een gegeven moment zeggen, we, "ja, sorry, nou ben ik het zat. Nou, als hij roept mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, u kent die woorden, dan ja, is het goed. Maar ja, ik bedoel, er zijn al een paar gele kaarten uitgedeeld. Normaal gesproken is bij twee maal gel is rood. Eh, ik ben he? bang dat het wel weer een gele kaart zal worden, maar je weet het maar nooit. Maar dan verdienen ze ook meer in het voetbal. Eh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Eh, dan gaan ze ook makkelijker weg trouwens. Vincent Oldenburg, Borg, hij is fractievoorzitter van Leven Utrecht. Mag ik u danken en succes toe wensen morgenavond. Ja, dank u wel. Fijne uitzending verder. Dank u. Digi Deks en Eva de Roveren met Slaap Lekker, dat is toch fantastisch.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 05 roemen, klavertje 4, dagen als deze schaars, dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier, move naar een plekje in de vaste kroeg van de vier. Ik ken de haar via via, zijn we via ook. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt naar wat die culja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stel we op weg naar huis nog een bericht, slaapplek. Slaapplek, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? Zij tegen haar, dus. Sla aan, lekker ding, want Jij is lastig, nog meer, jij is fantastisch, toch? V is wat ik zei tegen haar. Shit. Dus. Yeah. die dagen daarna met sms gevuld. Eén bericht, terugbericht, geen bericht. In spanning aan het wachten op het geluid van het... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, ik ben verre van het playen, dus speelde het op zeef Vroeger mijn eerste date ergens in een pittoresk café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie De tijd trok zich vrij weinig aan van ons Tot de tent sloot en ik zei, hey, ik zie je later nog Ze lachte namens, maar zei, ik wil nog niet vertrekken Een paar uur later zei tegen haar, slaap lekker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 Dagen die werden veertig maanden, waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan. die zinnen halen.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 Fantastisch toch? Eva de Rover had er een hit mee in België, in Nederland ook. Kleintje. Slaap lekker en toen uh, dacht Diggy Dex. Ik wil eigenlijk meerappen met dat nummer. En heeft haar benaderd en Eva zei: Goed, doe maar jongen. En het werd fantastisch toch, of niet? Degids.fm Zomereditie. De nachtwacht van Rembrandt in een nieuw jasje. Kunstenaar Johan Huizen maakte in zijn geboortestad Leiden... een pop van dit beroemde schilderij. En verslaggever Anita van der Hulst ging er een kijkje nemen. Goed schudden voor gebruik. Ja. De kogel zit erin. De verf goed vermengen. En dan kan je goed spuiten. Als je zo spuit realiseer ik me ook dat je een enorme vaste hand moet hebben om deze figuren zo strak te spuiten. Ja, dat klopt. Als je met een spuitbus spuit, dan kan je eigenlijk ook niet stoppen. Uh, ik begin altijd met een, uh, ja, een, een schets van een tekening. En dat, uh, dat spuit ik met de spuitbus erop. En dan uh, wordt het uh, met kleuren aangebracht met de kwast. Hoe oud was u toen u voor het eerst de Nachtwacht zag... Nou, ik denk, uh, ja, wat zou het geweest zijn? Tussen de tien en twaalf jaar, denk ik. Of zo. Het lichtspel wat hij daarin aanbracht, uh, ja, dat maakt het zo bijzonder, zo mooi. Dat maakt gewoon heel veel indruk op me. Je ziet het doek ook zo mooi bewegen. Kijk, dit gebeurt ook wel eens. Dat u over de lijntjes heen verft. Ja, dan ga ik ernaast. Maar dat kun ik altijd daarna nog bijwerken. Dus dat scheelt wel. Het, het is nogal wat om de nachtwacht te gaan naschilderen. Ja, en zeker met de nadruk op naschilderen. Want normaal schilder ik nooit iets na. Dus het is gewoon mijn eigen stijl, mijn eigen ding. En nu heb ik wat nagemaakt. Dus dat is wel uh, apart. Ja, er zouden best wel mensen zijn die zeggen van... Uh, ja, moet dat nou? Het is totaal anders, want dit is veel kleurrijker. Maar uh, ja, je moet eigenlijk maar zo zien... Uh, voor mij is het gewoon uh, mijn ding wat al jaren in mijn hoofd zit. En op een gegeven moment moet dat eruit... En ik zie het voor mezelf als een uh, soort van Oda Rembrandt. Uh, Mark van Rai, u bent kunsthandelaar en organisator van dit hele project... hier binnen en hier op het ROC Leiden. Ja. De nachtwacht in pop-art versie. Is dat te verkopen? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het heel erg goed te verkopen is. Ik heb het idee dat het ook nog nooit is gebeurd... En de nachtwacht aan zich is natuurlijk wel nageschilderd. Maar dan zoals de nachtwacht nu is. Maar niet in deze moderne versie. Denkt u dat ROC-leerlingen deze vorm van de nachtwacht wel kunnen waarderen? Meer misschien dan de echte? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk juist dat dat. Uh... Kijk, we doen het natuurlijk allemaal maar om één ding. Ja, dat klinkt een beetje mooi. Maar om de jeugd dichter naar de kunst te brengen. En uh, ik denk juist dat dat met zoals hier iets is afgebeeld op een hele andere manier... Dan, dat, dat kinderen en jonge mensen dat ontzettend doet aanspreken. Want ik, wil, ik bedoel, ik zeg niet dat het Rijksmuseum een stoffig museum is. Begrijpt u mij heel goed? Want dat is absoluut niet waar. Maar uh, uh, ja, dit is toch wel heel leuk. En deze tijd. Even de kwast gaan maken. Die zit aan een, een mooie kleur in de pot zitten. Beetje viezig, een beetje grijzig. Ja, het lijkt wel rioolwater, hè? Kwast weer in de pot. Bij het uh, project van Johan Huizer hoort ook een uh, website. Is gebouwd door leerlingen van ROC Leiden. Uh, waar het werk uiteindelijk komt te hangen. Martin van Toren, je hebt meegewerkt aan die website. Die heb je nu voor je staan. Ja, dit is uh, het eerste deel van onze website. Uh, www.poppartnachtwacht.nl. Hier uh, zijn uh, kleine stukjes uh, van het begin van het project uh, te zien uh, tentoongesteld. Maar hebben jullie dus ook steeds filmpjes gemaakt van uh, hoe, het, hoe het werk uh, voortging? Ja, uh, een ander deel van uh, ROC Leiden, andere leerlingen, hebben filmpjes gemaakt. En die hebben ze naar ons opgestuurd. En die hebben, ze, die hebben wij toen online gezet, zodat mensen de filmpjes kunnen bekijken. Vanaf het begin van het project dat het doek in elkaar wordt gezet... tot uh, het schilderen waar uh, Johan uh, nu mee bezig is. Gaan jullie vaak kijken? Uh, nou ja, we lopen er regelmatig langs, omdat we daar uh, ja, toch uh, wel bij betrokken zijn... en soms uh, kleine dingen moeten bespreken met hem. Wat vind je ervan dat, je, dat daar nu een, een moderne pop-art versie van komt? Ik vind het uh, een leuk initiatief, omdat het uh, zo kleurrijk is en uh, fel is. Waardoor je toch ook wel weer de kunst uh, gaat bekijken hoe het eigenlijk in het origineel is. Johan Huizer... Had u zelf ook niet een beetje het gevoel van... nou, moet ik nou de grote Rembrandt gaan naschilderen? Ja, in het begin, in het begin vooral. Dan heb je gezicht van, nou ja, eigenlijk moet je er van afblijven. Maar als het verlangen zo diep zit en al zo lang... Ja, dan moet je er gewoon wat mee doen. Dus dat uh, ja, heb ik gedaan, dus. En denkt u dat, uh, dat uh, Rembrandt blij zou zijn met deze versie... of dat hij zich omdraait in zijn graf? Nou, als hij nog geleefd had... Uh... Hij hebben dus ook heel veel leerlingen gehad. Ik denk dat hij wel uh, gezegd zou hebben: van dit is wel een hele vreemde leerling met al die kleuren. <laughs> <laughs> kunstenaar Johan Huizen over de Pop Art Nachtwacht. Het kunstwerk is inmiddels af en wordt binnenkort gepresenteerd in het nieuwe gebouw van het ROC in Leiden. Andere kunstenaar, Ruben Heijn, heeft samengespeeld met uh, niet de minste Piet Ville en Perquisit. Hans Steven, Benjamin Herman, heeft een jazzopleiding achter de rug... hij is zanger, hij is pianist, mengt diverse stijlen door elkaar... en dit is het nummer That's Not Live...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 world in a frame Tiny dotted monsters want to read our mind But that's not life That's not life, no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 Electrons all around to shame I don't need the world in frame Tiny dotted monsters wound to east On our fantasy But that's not me After I executed my television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 This world is nowhere we belong Van zijn debuutalbum Loose Fit. Voorlopig is het bij dat album gebleven. Het kwam van november 2010 kwam het uit. That's not live. Ruben Heijn dus. De gids.fm. Zomereditie. Dit was de Vara toen. Uit het Vara-archief heb ik een fragment opgediept van ZI, het informatieve programma op de Vara op de Vrije Zaterdag. En dan heb ik het over de jaren 70 en 80. Het onderwerp dat de collega's van toen aansneden is nog altijd actueel. De verkeersveiligheid, of liever de verkeersonveiligheid verbaas u over de cijfers en over de verkeersdrukte op zaterdagmorgen toen. En herken de stemmen van onder andere Aad Bos... en verslaggevers Frits Bom en Joop Daalmeijer. Goedemorgen, dit is ZI. We gaan het vanmorgen uitsluitend hebben over de verkeersonveiligheid. We hebben rechtstreeks contact met de verkeerscentrale in Driebergen... en het ambulancecentrum in Rotterdam. En straks om kwart over elf ongeveer de aanbieding van een plaat van de actiegroep Stop de Kindermoord aan premier den Uil. Een rechtstreeks verslag ook. Eerst even over naar Frits Bom in Driebergen. Hoe ja. is de situatie op de wegen op het ogenblik? Uh, ik kan het heel kort houden, Aan, Het is op dit moment op de Nederlandse wegen rustig. Hier bij de verkeersdienst van de Rijkspolitie in Driebergen is er weinig mobiele En duidend op een geleidelijke verkeersstroom op alle wegen. En het was gisteren even anders, zoals u weet, vooral op het moment dat het even regende. Hier en daar werden de wegen spiegelglad en dat betekende veel blikschade. Er is voor het eerst een helikopter ingezet, die niet alleen zijn diensten bewijst bij het verlenen van informatie over de situatie op de wegen, maar bijvoorbeeld ook de, de jacht kan openen, zoals inderdaad al is gebeurd, op een uh, automobilist. Die hij van door wil gaan nadat hij een wisseltruc bij een benzinestation had uitgevoerd. Nou. Dat was eigenlijk voor een eerste indruk. Tot slot nog even. Ik hoor dat bij Oude Rijn 40 auto's per minuut over de snelweg rijden. En volgens de deskundige hier is dat maar net iets meer dan normaal het geval is. Van vier vorigen, zoals gisteren bij de grenspost bij Berg. Een rij van 10 kilometer. En bij Arnhem een vier van 7 kilometer. Is dus geen sprake meer op dit moment. Tot zover dacht ik een eerste impressie bij de verkeersdienst van de Rijkspolitie in Driebergen. Frits Boom komt erin zodra er iets bijzonders te melden is. Dan nu even over naar Rotterdam. Waar Joop Daalmeijer in de gaten houdt de verrichtingen van de ambulance van de GG en GD in en om Rotterdam. Hoe is de situatie op het ogenblik, Job? Het is uh, ook hier erg rustig. Uh, als je begrijpt dat er normaal 220 ongevallen per week plaatsvinden. En we zitten hier nu uh, ruim een uur. Er is nog helemaal niks gebeurd. Dan moeten er vanmorgen nog wel het een en ander gaan gebeuren. Er zijn drie ambulances, of inmiddels twee. Want er is er weer één terug onderweg in Rotterdam. Zodra er wat is, komen we bij jou terug. Terug naar Hilversum. Weekken geleden zonden wij een grote reportage uit in ZI... over kinderen en het verkeer. Op die reportage is een indrukwekkende stroom reacties gekomen. Een van de reacties kwam van de actiegroep Stop de Kindermoord. Die actiegroep wilde graag een plaatje maken van de belangrijkste reportage in Zeti. Het plaatje zou dan moeten worden toegestuurd aan politici, kamerleden en raadsleden... kortom aan alle bestuurders die nog te weinig in de gaten hebben... dat er per jaar 500 kinderen in het verkeer doodgaan. Dat plaatje is gemaakt. Het wordt uh, over enkele ogenblikken aangeboden aan minister-president Den Uyl... voor zijn woning in Buitenveldert. Voorafgaande aan de aanbieding is er een demonstratieve tocht van ouders, kinderen en een draaiorgel vanaf het Museumplein in Amsterdam naar de woning van de minister-president. Jan Rijf fietst mee. Goedemorgen, geaard vanuit Amsterdam, vanuit het, uh, vanaf het Museumplein wel te verstaan. Voor mij staat uh, Janneke Nieuwenhuis met kind en bloem op haar stuur. Uh, jullie gaan naar Den Uil, waarom? Nou, ik woon hier ook vlakbij die Van Baarlenstraat en dan word je iedere dag wel met je neus op de feiten gedrukt als je die dagelijks met twee kleine kinderen op de fiets moet oversteken. Jullie gaan naar Den Uil, daar wordt een plaatje aangeboden. Wat is het achterliggende doel? Het achterliggende doel is om steeds maar weer de nadruk erop te vestigen. Dat men eigenlijk nog steeds niets doet voor de veiligheid van de niet-autorijers. Oké okay, Aad, vanuit Amsterdam waar de actiegroep nu op de fiets stapt Een leuke lange rij met kinderen in die betrekkelijk oude mandjes. Je kent ze wel achter op de fiets mijn moeder op weg naar Den Uil. Ja, hier is Buitenveldert de woning van premier Den Uil. Er staat hier voor zijn huis een draaiorgel... waarvan ik het opschrift niet meer kan lezen... omdat er ouders en kinderen voor staan. Je hoort misschien op de achtergrond... dat daar de bekende carnavalslager Den El zit... in Den Olie wordt gespeeld. Daar heeft Stop de kindermoord een toepasselijke tekst opgemaakt. En uh, dat heeft alles te maken met het uh, auto vrijmaken... van woonwijken en van straten. Um, we zullen het nog even laten doorzingen. Ik ga inmiddels naar Maartje Rutte. Die is van de actiegroep Stop de Kindermoord, Die gaat straks het plaatje aanbieden. En dan gaan we even aanbellen bij het uh, huis van meneer Den Aal. We lopen nu samen... Met euh, op de achtergrond nog steeds de kinderen die zingen. Lopen wij naar de voordeur van het echtpaard en uil. En daar zullen wij op de bel gaan drukken. Maartje? Maartje Rutte. Mijn vrouw. Tot de zoon. is een beetje duust. Maartje Rutte gaat nu het plaatje aanbieden. Ja, ik wou eerst wat zeggen. U heeft um, vroeger eens gezegd, voor de verkiezingen geloof ik, of in de verkiezingstijd, dat u een spreekuur zou houden. En daar willen we nu om komen vragen. Nou, in zoverre dat we weten dat we nu maar een kort woordje moeten ja. houden. En dat we u dringend vragen is binnenkort bij u langs te mogen komen om, het is rustiger uit te praten. En dan wou we u een dringend verzoek doen om uh, misschien eens een commissie in te roepen en... Uh, juist de moeders die voor ons de specialisten zijn... die dagelijks in levensgevaar verkeren... en niet de mannen die in de auto rijden... en op een kantoortje achter een bureau zitten... om die moeders nu eens in te schakelen in commissies misschien... of eens aan het woord te laten. En dat was in ieder geval mijn vraag. En dan geef ik u hierbij volk één plaats de... voor uw gezin... Ja. en één voor Den Haag. In de zon voor de Ja, ik ja. de... ja. ja. zou even ietsje, ja. ietsje naar, ja. naar buiten lopen... Dan, dan kunnen er wat meer mensen het ja. zien... En ja de kindermoer, de kinderen zijn inderdaad de slachtoffers die het meest spreken. maar in het algemeen zijn natuurlijk de gewonden, de doden in het verkeer een buitengewoon afschuwelijke zaak. we hebben dus het aantal doden is, is uh, verdubbeld tussen tussen 55 en 70. vorig jaar is er dus voor het eerst um, een teruggang geweest met 200 minder. Uh, dat had dacht ik te maken met um, Natuurlijk, met afgelopen zondag, beperking maximumsnelheid. En misschien ook iets met een andere mentaliteit: van die auto heeft geen absolute voorrang. Je gaat die auto kanaliseren. En nou gaat het natuurlijk bij die kinderdoden vooral om, om de wijk, hè, de woonwijk. Een mevrouw heeft gezegd: we willen graag eens over komen praten. U mag komen met uw mensen en we gaan een keer een afspraak maken. En eh, dat is niet een uitnodiging aan alle 4000 actiegroepen in Nederland. Maar eh, graag, Ja. Afgesproken. Ja, goed. Oké, okay, daar laten wij het voorlopig bij hier vanuit Buitenveldert. Terug nu naar Hilversum. Dit is Hilversum weer, maar dan in 2011. Mooi hè, de jaren zeventig. Met minister-president Den Uil. Zometeen nog in dit programma. Mevrouw Kaan betaalde te veel voor bellen naar vaste nummers. Het ging per keer maar over centen. Maar het was genoeg voor Superman om haar te hulp te schieten. En steen en branch stores poppen op in onze winkelstraten. Straks na het nieuws met de World Megans. Radio 1. Het NOS-journaal. Op de A2 in Limburg is een geldtransportwagen. Een cassette met geld verloren. Die cassette viel 12 kilometer ten noorden van Maastricht uit de wagen. barstte open en de weg lag toen bezaaid met 20- en 50-euro-biljetten. Automobilisten stopten midden op de snelweg om het geld op te rapen. Velen gingen er met armen vol geld vandoor, volgens ooggetuigen. Maar zeker één man heeft het geld teruggegeven aan de chauffeur. De Arabische lente heeft in Nederland geen invloed gehad op het aantal asielzoekers. Vergeleken met dezelfde periode, vorig jaar kwamen er de eerste vier maanden van dit jaar... zelfs minder asielzoekers uit Arabische landen. Het waren er 150, van wie de helft uit Libië. In Syrië hebben troepen en tanks van het Syrische regime de stad Rastan omsingeld. Volgens mensenrechtenactivisten hebben tanks granaten op de stad afgevuurd. In Rastan, ten noorden van Homs, zouden militairen zitten... die zijn overgelopen naar de betogers. En de bouw heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een goede omzet gehaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met zo'n 6 En dat komt volgens het CBS vooral door de zachte winter. Daardoor kon er in het eerste kwartaal flink worden doorgebouwd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Zomereditie. met Felix Beurders. Tot 12 uur breng ik u nog. De winkelbranche maakt van de noten deugd in de leegstaande panden. En Walker van Schermburg surft naar de big picture in haar webwereld. Dat eens gehoord van Arlene Jewell. Ze is een Amerikaanse singer-songwriter. Ze komt uit Idaho en dus zingt ze. Op de website draait namelijk live mee. Het is nu ook afgelopen, gek genoeg. Eileen Jewell en het, dat filmpje dat is een beetje gedraaid in de stijl van die fantastische TV-serie en ook film uh, Twi uh, Twin Peaks. See of Tears zit in dit nummer. Vara, Radio 1, e, de gids.fm. Superman. Mevrouw Kaan controleerde op een goede dag kpn-rekening en ze zag dat ze te veel betaalde. Bijna een vast nummer kost namelijk 5 cent, maar ze betaalde 12 cent. Het ging natuurlijk niet om veel geld, maar mevrouw Kaan wilde het wel terug. En dat kon niet, volgens KPM. Wel kreeg ze een cadeautje, maar dat wilde mevrouw Kaan op haar beurt weer niet. Ze mailde Superman. Huh?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 Hallo KPN, ontvangt u mij. K.P.N. Ik heb gemeld dat ik dat niet wilde hebben, dat ik dat terug zou sturen. En dat u mijn geld wilde? Ja. En wat kreeg u daar van antwoord op? Heeft u dat ook bij de Ja, ja helemaal aan het eind is ja, dat vonger. of zo, dan zeggen ze van... Uh, u krijgt gewoon dat cadeau, want dat hebben we al, op, al verstuurd. Maar nou, u heeft toen, neem ik aan, weer meegestuurd, Jongens, ik hoef geen cadeautje, ik wil mijn geld. Ja. Ik wil mijn eigen geld terug hebben. Ja, maar... Uh, nee. Nee.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 wordt doorverbonden. Toets voor een snelle afhandeling uw teamcijferig privé telefoonnummer in, of toets een hekje. Hallo, heb ik verbinding? Jou. Ja. O, oh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, met wie heb ik het genoegen? Met welke afdeling? Met de receptie van KPM. O, oh, want ik werd net van de lijn gegooid toen ik aan het bellen was. Kunt u oh. kijken wat er gebeurd is? Oké, okay, ik kan... Uh, ja, ik kan dan niet voor u naastzien. zien, dus als u in het kort vertelt wat de vraag is...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 Oh, wat aardig. Even kijken, en waarom kunt u het dan eigenlijk wel oplossen? Had al uw collega's hiervoor wel een mannetje, vrouwtje of vijf niet hebben gekund? Ja, dat rijden durf ik niet te zeggen, helaas. Bent u superman? Uh, nee, dat heel hard niet. Dan wil ik u buitengewoon bedanken. Graag gedaan. Dag, dag meneer. Dag. Opgelost dus. Mevrouw Kaan heeft er 5,39 euro terug. Plus nog wat omkosten. Ligt u ook een onmin met een bedrijf of een instantie? Mail dan superman. Superman, a Hier is Adel.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 Since day, yeah, yeah. <laughs> ah, Adele van haar succesalbum of album 21, en ze is inmiddels 23: someone like you. Iedereen die op internet surft, die heeft een webwereld. En Simone Meijmans bezoekt dan mensen in die wereld. Eerder en ook vandaag, voormalig Den Haag, vandaag journalist Wauke van Schermburg. Is er nog steeds op jacht naar Haags nieuws of is er meer? Tijdgeest, de webwereld van... Wauke van Schermburg. Uh, op Twitter heb ik bijna 9500 volgers en ik ben per dag, het verschilt een beetje maar tussen de 2 en 5 uur online. Maar 9500 volgers op Twitter? Kom ja. je eraan? Geen idee. Het, uh, zo gauw ik begon, op, uh, ik wilde eerst niet maar op uh, aandringen van uh, Sarah Kroos. Die vond dat het toch echt nu op Twitter moest komen. En toen ging het eigenlijk uh, heel hard. Uh, Twitter maakt je wereld wel een stuk groter. Uh, de iPad ligt op tafel. Is dat echt het uh, apparaat waarmee je voornamelijk online bent? Ja. Nou, laten we even kijken. Ja. Um, nou, je ziet dus, uh, omdat het heel mooi in HD is, ook uh, uh, uh, nu. Uh, en s'morgens natuurlijk begin ik met volkskranten online. Ik heb het NRS-granaal erop staan. Ik heb kranten en tijdschriften... waardoor ik ook bij een heleboel andere uh, kranten en tijdschriften kan komen. Uh, ik heb uh, Business News Radio. Dat vind ik wel heel fijn dat je erop zit. Want uh, als ik in Nederland ben, zit ik dus in de Achterhoek. Daar kun je hem niet ontvangen. En er zijn best aardige programma's die ik wil luisteren. Bijvoorbeeld Friday on the Move. Dat uh, vind ik een heel lekker programma om zo de week mee af te sluiten. The Friday Move. het Geneem. Nou, dan heb ik het de iPad uh, aan. En uh, dan luister ik uh, op vrijdagmiddag met, een, uh, met het vrijdagmiddag glaasje. En dan zie ik hier The Big Picture. Ja, die is prachtig. Dat is een Amerikaanse site van boston.com, uh, geloof ik. Maar die hebben zulke ongelooflijk mooie foto's. Je ziet dus uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, bij de vulkaanuitbarstingen... Uh, prachtige natuurfoto's, maar ook hele mooie menselijke foto's. Drama, maar ook leuke dingen waarvan je in de lach schiet en blij wordt. Het is werkelijk schitterend. De big picture is echt... Daar kijk ik iedere dag even op. Nou, en wat heel erg mooi is, is uh, uh, Spotify. En welke muziek uh, staat er in de Spotify? Uh, er staat... Uh, oh, dat is wel leuk. Uh, een oud-collega van mij van de NOS. Hij is nu directeur bij NOS, uh, NOC NSF. Uh, en die gebruikt ook Spotify. Hij luistert ook heel veel naar en als s s'avonds laat. Uh, dan heeft hij een uh, uh, lullaby tip, een slaapliedjes tip... En soms vind ik het niet zo mooi, maar uh, ik ben al helemaal afslaats geraakt. Dan dus zit ik een beetje te wachten van, nou ja, kom op Gerard, uh, welke muziektip hebben we vanavond? Dat is Katie uh, Tunstol. En dit is het nummer Lost. Een echt slaapliedje. Ja, je moet het niet uh, voor je aan het werk gaan draaien. Want je raakt wel erg uh, uh, relaxed van. <laughs> Dat is echt een slaapliedje. over de webwereld van Welke van Schermburg. Het is een somber beeld dankzij, want veel winkelstraten, lege panden. Als gevolg van torenhoge huizenprijzen en de opkomst van internetwinkelen... moeten steeds meer ondernemers de deuren van een pand sluiten. En toch heeft elk nadeel ook zijn voordeel... want slimme ondernemers gebruiken de leegstaande panden als proeftuin voor nieuwe producten. Daarover praat ik met onze vaste reclameman op de maandag, Charles Borman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Is er veel leegstand? Ja, ik denk het wel... Uh, ik, ik heb begrepen dat er iets van... Uh uh, bijna een kwart van, uh, van uh, de gemeentes in Nederland... Uh, heeft te maken met uh, winkelleegstand. Dat zijn dus ongeveer een, een honderdtal uh, gemeenten. En uh, kijk, er is altijd wel enige vorm van leegstand. Uh, dat heet frictieleegstand. Dat is ook goed, want sommige winkels moeten er weer uit... komen er weer nieuwe in. Dat is ja. goed voor de doorstroming. Maar als de leegstand boven die 5% uitkomt... en dat combineer je ook nog een keer met een, uh, een krimpende bevolking... in bepaalde gebieden, dan heb je dus een probleem probleem, want dan zijn er dus eigenlijk, is er geen ruimte meer voor, of althans, er zijn er gewoon, is er te veel winkelruimte. En je ziet dat vooral in, uh, in Limburg gebeuren, uh, sterke vergrijzing, en, uh, maar ook wel in de Randstad. En dat is eigenlijk allemaal het gevolg van, ja, schaalvergroting, uh, vergrijzing van de ondernemers, torenhoge huurprijzen, nee. uh, opkomst van het internet, we gaan dus ook heel veel kopen via het internet, en er is eigenlijk ook gewoon te veel gebouwd in de afgelopen tien jaar, he, met name onder druk van allerlei... Uh, projectontwikkelaars, mooi winkelcentrum bouwen... en al die gemeenten zeiden, ja, dat moeten we doen... maar uiteindelijk was dat gewoon helemaal niet nodig. Maar ik zei het in mijn inleiding, het heeft ook zijn voordeel. En daar gaan we het over hebben. Ja, jij gebruikt daarbij een spreekwoord. Hè. Uh, elk uh, elk nader heeft zijn voordeel, dat doe ik dan ook. De eens een dood is de ander zijn brood. Uh, slimme ondernemers, slimme uh, marketeers... zien dan toch weer wel weer iets interessants in die leegstand uh, van het onroerend goed. Uh, want ze denken, hé, hey, die winkels zijn leeg. We hebben bepaalde producten of diensten... die willen we onder de aandacht van de consumenten brengen. We doen dat in die leegstaande winkels. En dan ontstaat de zogenaamde pop-up store... De pop-up store. De tijdelijke winkel. En het is heel interessant als je dus iets tijdelijks aan de man wil brengen. Of tijdelijk wilt verkopen. Tijdelijk ergens aandacht aan wil besteden. En we kennen dat eigenlijk wel uit het verleden. Had je uh, in bepaalde steden, grote steden. Had je wel de zogenaamde witte boekhandels. In de winkelstraat. In een leeg pand kwam ineens een discount boekhandel. Ja. En dat waren gewoon uh, partijverkopers. Uh, uh, heel eenvoudig boekhandel. Uh, ramsverkoop. En als de boel verkocht was, dan ging de winkel weer weg. Dat is eigenlijk het principe. Je maakt dus gebruik van die leegstaande ruimte. En om welke producten gaat het nu dan? Uh, foodproducten, non-foodproducten. Uh, wat recente voorbeelden uit de foodsfeer. Hè. Dus uh, voedselproducten, bijvoorbeeld Dr. Utker. Die hadden in december 2010 uh, een viertal tijdelijke winkels... in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Groningen. En die hadden daar een bepaalde uh, pizza... die ze onder de aandacht wilden, wilden brengen van de mensen. De steenoven, traditionele pizza. Nou, en het interessante was, je kon dat product daar proeven. Dat kun je natuurlijk in een winkel ook. Alleen de ambiance is heel anders... We hebben hem helemaal ingericht als een soort Italiaans restaurant. Het is echt een steen over de je kunt dan ook wat vertellen over het product. Uh, en, dat, dat, en Mensen stappen dan ook even naar binnen en die nemen daar ook even de tijd voor. Bavaria heeft het vorig jaar ook gedaan met een uh, alcoholvrij wit bier. Uh, uh, Roos uh, tot en met afgelopen zaterdag hadden die nog een uh, proeflokaal... zoals dat heet, in de Amsterdamse Kalverstraat. Uh, waar uh, kennis kon maken met uh, nieuwe smaken van Roos Visee. En ook het was een ruimte voor kinderen om daar wat te tekenen en wat te spelen. Uh, maar ook non-food uh, uh, aanbieders... Een Zoals? fashion check bijvoorbeeld, dat is een uh, mode cadeaubon Die wilde aan de mensen laten zien wat je er allemaal mee kon doen. Een hele winkel van één cadeaubon. Ja, maar die lieten dus gewoon zien. Die vertelden mensen daar wat ze met die mode check allemaal konden doen. Uh, en dat, uh, uh, ja, er kwamen toch vreselijk veel mensen komen dan in zo'n winkel. Dat geeft hen dus de gelegenheid om dat product onder de aandacht te brengen van de mensen. En zie je die pop-up stores echt overal waar leegstand is of toch vooral in de grote steden? Het is met name natuurlijk waar uh, uh, veel mensen toch nog komen. Dus dat is, wel, dat is toch wel in de grote steden. Maar je komt het soms ook op heel bijzondere plaatsen tegen. Uh, Hennesse Maurits die heeft uh, in mei van het jaar op het Scheveningse Strand... zo'n uh, pop-up store neergezet in de vorm van een soort aangespoelde zeecontainer... vol met uh, uh, uh, uh, zeg maar een, een strandkleding voor, uh, voor het hele gezin. Dat was overigens uh, strandkleding die dan ook weer... Uh, als je daar die strandkleding kocht, dan steunde je ook de Water Aid uh, uh, Foundation. Dat is een organisatie die mensen in ontwikkelingslanden... Uh, van veilig water en sanitaire voorzieningen voorziet. Dus een goed doel. Dus op dat strand stond, uh, stond uh, die winkel. Uh, interessant is ook nog, leuk is ook nog te noemen... dat op Lowlands, wat net afgelopen is... had de HEMA een hele grote uh, tijdelijke winkel staan. Oh, ja. Een soort campingwinkel. En het bijzondere daarvan was dat uh, die campingwinkel... werd s'avonds ook weer gebruikt uh, als een soort uh, locatie in die HEMA-winkel, uh, waar mensen ook liepen te feesten... met enorme, reusachtige, opgeblazen HEMA-worsten... en dan maar zingen, waar is de HEMA, hier is de HEMA... Slaan sommige pop-up stores zo goed aan dat ze ook blijven bestaan? Of is het toch echt van tijdelijke aard? Het is toch wel van tijdelijke aard. Maar wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld in Amerika... Het steeds, uh, je ziet steeds vaker die pop-up stores uh, vers, uh, verschijnen. En speciaal voor bepaalde periodes. Uh, bijvoorbeeld Toys R Us. Die uh, laat gewoon uh, voorafgaand aan de kerst verkopen uh, een groot aantal van die pop-up stores uh, inrichten. Verkopen die, uh, die speelgoed daar weer, is de uh, holiday season weer voorbij. Dan gaan die pop-up stores weer weg. En uh, GAP doet dat ook, hè? dus het kledingmerk om uh, speciale collecties tijdelijk te verkopen. En als de collectie uitverkocht is, dan trekken ze weer weg. Is dit de oplossing voor de leegstand? niet structureel, maar het is wel een, uh, een manier om uh, ja, op een toch een handige manier, slimme manier uh, producten onder, en diensten onder aandacht van de consumenten te brengen. En het is in de, interessant voor de vastgoedbezitters, want ze kunnen toch nog een centje verdienen met dat leegstaande onroerend goed. Charles Bormans, hartelijk dank, graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Nu ik er toch ben, waar kijk ik naar nou op televisie vanavond? Nou, we hebben TV-lab Kamer 9, dat is de naam van de kamer waarin bekende artiesten 48 uur worden opgesloten om een nieuw muziekarrangement te schrijven met de instrumenten die daar staan. Vanavond Tim Knol, om tien voor half tien op Nederland 3. Daarna kunt u trouwens meteen naar Nederland 2... daarop de documentaire Schitteren in de Schaduw van Koen Verbraak... over Ellen Blazen. Ze was twintig jaar lang de eindredacteur van de programma's van Sonja Barend... en bedacht daarnaast ook flink wat succesnummers... waaronder per seconde wijzer en twee voor twaalf. Ellen Blazen dus, om tien voor half tien op Nederland 2. En hebt u dan nog geen vierkante ogen, dan kunt u op dezelfde zender door met In Therapie. Daar zit op maandag Paul, Jacob Derwig, in therapie bij Jonathan, Peter Blok. De therapeut in therapie dus. Wat mij betreft de interessantste therapieavond van de week. Alhoewel, uh, samen met de donderdag, met Jeroen Krabbe als instortende zakenman, Walter. Kortom, zoals elke door de weekse avond, om kwart, over elf, nee, kwart voor elf op Nederland 2. Jurgen van den Berg, zometeen tussen twaalf en twee bij de NCRV. Twaalf tot twee, dat was een oud programma toch ook. Ja, dat is een mooi programma geweest. Ja. Met uh, Rademaar ook erin, toch? Uh, goed, uh, wij gaan straks in het mediaforum praten met Luc Koelman en uh, Bert van Wagendorp. Bert Wagendorp, uh, twee columnisten dus. En de stelling in standpunt well, Nederlanders leven te veel op de pof, vindt in ieder geval van de ChristenUnie. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken pakken, en hoe mensen gaan reageren aan de telefoon. Ik ga zo meteen luisteren naar lunch. Surf naar degids.nl. En ik ben er morgen weer. Dan kom je tot...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 Dit is Radio 1.